Vannacht hetzelfde recept als altijd, namelijk vragen en antwoorden. Het is heel eenvoudig. Een vraag die door je hoofd spookt, waar je al een tijdje mee rondloopt... of die je vandaag hebt ontdekt. En waar je wel een antwoord op zou willen weten... nou, die vraag die kun je voorleggen aan het Nederlands luisterpubliek... door te bellen naar 0800 1121. Je kunt ook twitteren, apenstaatje-nachtzuster. Je kunt mailen naar nachtzusterapenstaatjeomropmax.nl. En je kunt ook meepraten op de chat. Dan ga je op internet naar www.nachtzuster.net. En dan heb je zo'n handig lijstje waar onderaan staat de chat. Nou, dat is heel simpel. Dat klik je aan. Je vult je naam in en je kunt meepraten over... en tijdens het programma over alle onderwerpen. En meepraten over de onderwerpen op de radio, Radio 1 wel te verstaan... dat kan door te bellen naar 0800-1121.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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen. Nachtzuster, al niet de morgen. Nachtzuster, oh, <tied>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 Doe maar, en nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster ja, de nachtzuster staat weer uh, helemaal in het teken van de vragen en de antwoorden zoals je van me gewend bent. Dus je kunt bellen. 0800-1121. ook Rob. Goeienacht, Rob. Melanie. Oh, nou, Rob is er niet. Melanie dan. Ja, hallo. Astrid. Hallo, Melanie. Goeienacht. Nou, ik hoor je zo ver weg. Ja, maar ik ben ook helemaal niet belangrijk, joh. Het draait nou, allemaal dat om ik jou. Ik nou kan even niet zeggen, hoor. <laughs> als jij maar goed klinkt. Jou, hoor. Nee, maar als jij maar goed klinkt. <laughs> zeg het ja, maar. Ik hoop dat ik goed overkom. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, ik heb misschien een hele rare vraag. Oh. Maar wat mijn ervaring is, ik ben heel gek van yoghurt met suiker. Ja. En het liefst met die hele donkerbruine suiker. Ja. Maar die wordt zo snel hard. Oh. Hallo? Ja? Weet je nog? Ja, ik hang aan je lippen. Oh, oké. Okay. En ik vind het zo lekker. Dus, maar het wordt zo snel een hele harde grote klomp. Terwijl de iets lichtere bruine suiker heeft dat niet. Oh, oké. Okay. Ja, je bedoelt die hele, die hele bruine bruine suiker. dat vind het doe die, zo lekker. Die, die, die, die wordt dan. Het uh, lijkt wel dat die een beetje vochtig wordt. En dat, uh, ja. Dan, uh... Is het, en, maar dan kun je het toch altijd wel weer een beetje loskrijgen? Nou, dat moet je dan echt gaan schrapen. <laughs> Op een gegeven moment een lepeltje. <laughs> ja, dat wordt zo'n puinbak. <laughs> ja, maar heb je net... dan iets. Je hebt ook die uh, bruinere suiker, die iets, is iets lichter. Ja, maar die is minder lekker. Ja, dat, maar, ja, ja die maar voegt is, minder met kom... de yoghurt. Ja. ja, lekker toch? En met aardbeien ja. erin. En, ach, allemaal lekker. Ja. Maar ik vraag me af, waarom wordt die donkerbruine suiker nou zo snel hard? Maar heb je niet de donkerbruine suiker op een vochtig plekje staan dan? Nee, ik heb oh. het gewoon in mijn keukenkastje met nog een, een knijper erop. Oh, verstandig. Ja, ja. dat toch? Ja. Maar het wordt echt binnen de kortste keren wordt het één hard, harde klomp. Ja, het, het, het klinkt inderdaad wel bekend. Ja. En terwijl de iets lichtere bruine suiker heeft dat niet. ja. Die blijft gewoon strooibaar tot het laatste kortje, zeg maar even. Ja, maar wat ja. zit er dan in die bruine suiker dat het bruin maakt... en dat ook waarschijnlijk een beetje vochtig? Ja, en waarom hoort dat dan wel zo hard... terwijl de iets lichtere ja. bruine suiker dat niet heeft? Oh, he, maar hoe heet die bruine suiker ook weer? Oh, dat weet ik echt niet. niet weet, wacht even, ik zag het net in de. Nee, het, dat het... weet ik niet. Is het bastardsuiker? Ja, bastardsuiker. Ja. Dat is ook een raar maar naam. voor de rest hoe dat heet, ja, dat weet ik allemaal niet, hoor. Maar wordt het dan van een bastard gemaakt? Dat het Bastardsuiker heet. Nou, ook dat is een leuke vraag. Die kunnen we eraan koppelen. En druivensuiker? Wordt dat van druiven gemaakt? Nee, toch? Juist. Kijk, dan kunnen we nog een hele... Uh, he? ja, we, uh, we hebben het eerste uur in ieder geval weer gevuld, hoor, mensen. Met suiker. Dat bedoel ik. Ja. Maar ik hoop dat iemand daar een antwoord op heeft. Iemand nou. die in de suiker werkt. Oh, dat moet iemand zijn die in de suiker werkt? Ja, ja, ja. <laughs> dat dus Daar ga ik maar vanuit, hoor. Ja, je bent in ieder geval iemand met verstand van suiker. Dat bedoel ik, ja. ja, dat is iemand die in de suikerwerp, begrijp ik, dat, dat zou kunnen. heeft of ja. zo. En weet je wat ik mij dan altijd af... Ja, ik moet niet te veel, want dan, dan hebben we meteen weer 78 vragen in het eerste uur. Maar ik rij heel vaak, rij ik achter vrachtwagens met suikerbieten. Ja. En dan denk ik altijd, waar gaan al die suikerbieten naartoe? Waarom ja. worden er zo verschrikkelijk veel vrachtwagens met suikerbieten ingezet? Nou, bij een... in Groningen hebben we hier een suikerfabriek gehad, hè, bij, bij de zon. Ja. Maar die schijnt ook uh, al dicht gegaan te zijn, hoor. Wat ik mee heb gekregen. Maar dan zou je toch denken dat alle suikerbieten naar Groningen moesten? <lacht> nou, wie weet. Nee, maar ze gaan altijd alle kanten op. Waar gaan ja, al die suikerbieten er heen? Er een heleboel vragen nog meer aan, hè? Ja, suiker. Dat is, uh, we kunnen zo een uur praten over suiker, denk Juist. ik. Juist. Bruidsuiker. Nou ja, dat uh, ja. was echt mijn vraag. Ik, denk, ik vind het zo'n raar het verhaal. en echt Ik heb het al een paar keer geprobeerd. En iedere keer, denk ik heb ik weer zo'n harde klont. Ja, dat is jammer, hè? En, dat dan is jammer. Wil ik, en dan heb ik me al... als ik al een uur te bedenken, oh, lekker joggen met bruine suiker. <laughs> en dan ga ik het eten. En dan zie ik met een lepeltje... moet ik die suiker af gaan schrappen. Nou, ja, maar ik dat vind ik zo vervelend. Ja, dat begrijp ik. Dus dat ik ben is, nu uh... overstapt op, de, op die lichtere variatie. Ja, maar is toch jammer. Ja, dat bedoel ik. Nee, ja, wordt niet hard. Nee, ja, het heeft allebei zijn voor en zijn nadelen. Ja. Dus Astrid, dat ja. is mijn vraag. Ja, dat begrijp ik. Ik zeg 0801121 over Zo de klonten bruine suiker. En ik blijf luisteren Astrid. Gelukkig. Dat was iedere donderdag. Fijn om te horen Melanie. Dankjewel. Hé, hey, hoi. Hoi. <lacht> 0801121 <lacht> over de bruine suiker. Rob, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hallo. Um... Ten eerste uh, om, uh, voordat ik mijn vraag stel, uh, ja. even op het uh, verhaal van mijn vrouw zo net uh, terug te komen. Ah. Ik heb dezelfde ervaring. Um, uh, die bruine suiker die kun je ongeveer halverwege je pot uh, weggooien. Want dan is die uh, zo um, vastgeklonterd dat je er niet meer bij kunt. Nou ja. Ik, maar ik ben ook benieuwd naar het antwoord. Ja. Uh, uh, uh, waar dat doorkomt. Ja. mijn vraag was eigenlijk... Ik heb laatst een, een, een, een uh, gewoon uit de spielerij, uh, een bakje uh, kweekchampignons uh, gekocht. Ja. En... Uh, uh, gewoon... Jij dacht, ik doe een keer ruig, ik koop een bakje champignons. Ja, ik, ik was bij een van het tuincentrum en, en weet ik veel wat, een uh, kweek uw eigen champignons. En oh. uh, nou, leuk. Ja. En dat vind ik ook altijd leuk. Ja. En het werkte ook nog. Alleen, die champignons bij mij, en dus denk ik bij iedereen, maar dat weet ik niet zeker. Um, uh, als een champignon zijn kop boven uh, uh, uh, het maaiveld uitsteekt, om zo te zeggen. Ja. Um, dan is hij een, uh, nou, hoe klein die ook is, is hij dan. Maar in drie dagen groeit hij uit... Tot een ding van zo'n uh, wat we kennen als van um, zo'n parasol met uh, rood met uh, witte stipjes. Dus zo'n 10 centimeter uh, groot en ook 10 centimeter in diameter. Ja. Wat ik me nu af zou vragen. Ja. Wat is. Wij kopen allemaal champignons. Of, uh, tenminste, degene die champignons uh, uh, gebruiken, uh, allemaal in die blauwe bakjes. En die zijn allemaal van hetzelfde formaat. Maar als ik zo dus bekijk wat ik hier uh, heb gedaan, dan moet er ongeveer, uh, vanwege het groeiproces, elk uur iemand bijstaan om die champignons af te snijden. Oh. Oh. Maar anders groeien ze veel... veel te hard. Dat is een leuke hobby, toch? Eh. Uh... Ja, nou, maar dat het lijkt, lijkt, lijkt me, me nou zet... mij... Waar ik koop je, het je een keertje te op? Maar ik vraag me af... Ja. hoe die champions die uh, wij allemaal kopen... bij de Heijn de C1000... de supermarkt, de superkoper, weet ik veel... laat ik ze maar even noemen... Um, hoe dat dan... hoe ze dat in de hand houden. Dat is eigenlijk een heel lang verhaal... maar eigenlijk gewoon de vraag van... hoe worden champions gek gekweekt? Nee, ik weet hoe ze gekweekt worden. Maar hoe hou, je, hoe hou je het productieproces in handen? Oh, al? ja. Oh, dus hoe hou je de snelgroeiende uh, productie van champignons onder controle? Nee, ze, ik neem aan dat ze ja. allemaal snel groeien. Ja. Maar hoe richt je je organisatie erop in ja. dat je uh, dat aankunt? Want ze moeten allemaal in hetzelfde formaat, blauwe bakje, <laughs> zoals wij ze bij de supermarkt kopen. Ja. Dat, uh, dat uh, moet natuurlijk wel uiteindelijk, ja. Nou, uh, ik ga mijn best doen, Rob. In drie dagen uh, tijd waren die dingen die bij mij uh, groeiden... waren in, uh, in, zeg maar in diameter uh, 10 centimeter groot. Fantastisch. Nou, uh, niet fantastisch. Het was, mijn, <laughs> het was mijn prestatie niet. Nee, maar ik, ik vind toen het wel fantastisch. Wel van, hey, hoe kan het dan dat ik altijd diezelfde formaat... Uh, champignons ja. in, de, in die blauwe bakjes zitten. En ja, waarom laten ze niet gewoon doorgroeien? Dan kun je gewoon met twee champignons per bakje kun je af. Nou, ik kan je te vertellen, als ze heel groot worden, ja. worden ze heel vlezig. Oh, dan zijn ze niet lekker meer. Dus uh, uh, het is geen wonder dat we die kleine champignonetjes in die bakjes vinden. Ah. Maar er moet wel een achterliggende gedachte bij zijn... En hoe is dat productieproces daarop afgestemd? 0800-1121. Ik doe mijn best, Rob. Oké. Okay. Dankjewel. Bye. Hoi. 0800-1121. Ja, dat is dus het nummer dat je kunt bellen... inmiddels over de bruine suiker en over de champions. Ik krijg al via de Twitter... Krijg ik, ook, ook, ik doe eigenlijk nooit de Twitter voorlezen. Ik zal dat eens dus een keertje mezelf aan gaan wennen. Maar uh, via Twitter krijg ik dus een, bericht, een berichtje van Mark Boele En die schrijft... De bruine suiker even in de magnetron zetten. Net zoals de verzuikerde honing. En dan is het zo weer zacht. 10 seconden is genoeg. Dan nou, weet ik niet of je je bakje bruine suiker... dan zeg maar iedere keer als je een bakje yoghurt gaat eten... met bruine suiker weer in de magnetron kan zetten. Maar ik vond het, ja, ik vond het wel een... Uh, Grappig advies. En uh, Leon Bakjermans, die uh, twittert dat je onderin het uh, bakje of de bus bruine suiker... een beetje rijst moet doen, want dat absorbeert vocht. En uh, dan uh, schijnt het wel zacht te blijven. Dan vraag ik het me af, maar je weet het niet. Uh, 0800 1121. Hans. Dag, uh, Astrid. Hallo. Hallo, geleden. Ja, 100 meter van je van hand. Ja, precies. Je denkt, ik word weer eens wakker op de donderdagnacht. Nou, ik bel vaak, maar ik kom er nooit doorheen, dan nu wel. <lacht> nou, ik fijn val, om je te uh, horen. Wat die suiker betreft, die twee heren, die hebben gelijk. Aha. Achter de hond, maar om te beginnen, ik gebruik het zelf ook. Je moet het ook niet in je keuken op uh, bewaren, want die is altijd vochtiger. En een... Uh, je kan van een keukenrol een klein stukje afknippen, daar doe je rijst in. Eigenlijk ook wel wat die ene, ene meneer zei. Ja. Dat vouw je dicht, doe je dan, uh, nou ja, een peperknips aan of hoe dat ding heet. Ja, of een knijper dat leg, hè? dat vond ik echt... Uh... Dat leg je erin, in, het, uh, in de bus waar de suiker in zit. Ach, okay. Maar die bus moet om te beginnen hermetisch afgesloten zijn hoor. Ja. En niet in de keuken. Oké, okay, maar ja, ja dat is wel verbazend, want de andere soorten suiker kun je wel in de keuken ja, bewaren. Maar hoe bruiner, hoe uh, moeilijker? Ja, gebakken zelf ook altijd. Ja, ook in de yoghurt. Maar ik, ik, nee, ik neem die hele moeite niet, want ik pak gewoon een uh, vork en je schraapt er vier keer doorheen en je hebt er genoeg los. Oh, en maar wat doe jij dan met die bruine suiker? Uh, nou, even in één minuut uh, twee fransjes bakken, uh, bruine suiker tussen oprollen en, en opeten. Oh, wat lekker zeg. En ik doe het als ik dus havermak maak of zo en dan weet ik het. Maar dan eet je gewoon eet je een flensje bruine suiker voor de lunch of uh, voor de nee, avond? Ja, dan neem ik bijvoorbeeld een met zalm uh, tussen en dan eet ik bruine suiker. Maar... Ik krijg een beetje honger altijd van dit soort gesprekken. Ik moet, ik moet voor de wat te eten meenemen. Want ja. het, heb ik om twee uur al gesprekjes over, over flensjes met bruine suiker... dan zit ik vier uur met een rammelende maag. Ja, ja, dat is leuk voor je. Ah, lekker. Maar ah, ik zal eerst met een vraag komen. Ik heb eigenlijk twee vragen. Ja. Um, uh, ik heb een Noorse gehad zoals je weet. Ja. Je weet ook zijn naam nog wel. Oh jee. Uh, um. Geroemd namelijk Jesheld Hempi. Oh ja, natuurlijk. Um, <lacht> die heeft de rare gewoonte. Ik kom van de supermarkt. Ik gooi wat uh, zakjes op de grond van plastic. Hij gaat daar gelijk over zitten kouwen. Oh ja. Op een gegeven moment denk ik: ja, wat is dat toch voor raars, uh, Al het plastic gaat toe kouwen. Dat zoek ik op internet. Ja. Daar kom ik allerlei forums tegen. Maar ik zie nergens het antwoord. Want meneer A zegt uh, tegen B: ja, dat doet mijn kat ook. En mevrouw C zegt tegen B en A: ja, dat doet mijn kat ook. Oh, dat lijkt me een beetje nachtsuster. Ja, ja. <laughs> nergens komt de oplossing. Ah, dus niemand weet waarom katten op plastic kouwen. Nou, ik heb het niet kunnen vinden. Nee. En ik ben er nou zo benieuwd naar. Ja. Hij eet het niet op, hè? Hij koudt alleen. Oh ja. nee, die, die, mijn katten kruipen wel altijd in plastic tasjes. Ja, dat doet hij voor mij ook. Dus vanmiddag uh, zet ik een doos neer, dat is wat hij doet, in die doos Ja, gaat. ja. Daar blijft hij nu in zitten. Maar kouwen? Kouwen? Een plastic tasje en koudt hij hem dan helemaal stuk of? Uh... Nee, nee, want hij komt er niet doorheen. Nee, hij gewoon een beetje. Net, dan komt hij net aanlopen. <lacht> ja, hij, uh, hij, hij gaat gewoon kouwen, klaar, verder niks. En, uh, er zitten geen gaten in, hij uh, slipt slikt niet door. Dus het is niet gevaarlijk. Nee. Maar het is wel raar. Het is een rare hobby. Ja. Nou. De tweede vraag, als het mag, ja. uh, bij 18 jaar staat die hoge televisietoren. Ja. Daar heeft de KPN iets gedaan voor een radiozender. Het resultaat was dat uh, ik met jou precies zittende, Nederland 1, wat ik nu uh, voor me zie bijvoorbeeld, uh, meer beeldruis, meer stilzie dan uh, beeld. Dus eigenlijk kan je er niet naar kijken. Sinds, sinds wanneer is dat? Nou, dat is sinds een maand. Oh. Uh, er is een monteur geweest van UPC. Ja. Hij zegt, u bent de 15e vandaag al. De provider weet het donders goed. Uh, dat komt door de straling. Nou, hoe ver zal, zal ik daar nu vandaan zitten? Een kilometer? Nou, dat, dan, ik, ik denk 995 meter. Goed, 995 meter. Ja, aan. ja. Uh, op een gegeven moment een monteur geweest. Toevallig staat, mij, staat het kastje voor de buren. 120 heeft het, 130 heeft het. 132 heeft het en 140 heeft het. Allemaal duiken precies. En op een gegeven moment is het in een keer over. En nu begint het weer. Dan nou moet ik uh, een instralingsvrije kabel gaan kopen. Maar ja, mijn huis is in de breedte gebouwd. Ik moet uh, bijna 14 meter overbruggen. En dan moet ik nog omhoog. Dus ik moet 20 meter met 60 euro kwijt. Nou, dat verdom ik, want dat is mijn schuld niet. Nee. Maar mijn vraag is nou, een stralingsdeskundige moet kunnen weten, hoe, hoe kan dat nou zo ver wegstralen dat mijn tv gestoord wordt? En alleen op één, Nederland één. Maar wie, wie zegt tegen jou dat je een stralingsvrije kabel moet kopen? Dat zegt UPC en dat zei vanmiddag een meneer van die in de toren zat, ik heb de wereld opgebeld, <laughs> ja. die heeft een half uur van alles uitgelegd, en dan schijnt de provider weer een verkeerd kanaaltje te gebruiken stiekem. Dat doe ik psycho en dat flik doe ik precies. Yeah. En dan krijg je dat gedoe terwijl ik op de kabels zit. Hè. Toch ontvang die kabels, kan je daar wat voor rotzuipen allemaal lezen. Yeah. Die straling komt hier gewoon naar binnen. Yeah. En die komt op die kabel terecht en uh, gaat fout. Maar ze, heb, en ze hebben iets veranderd in de televisietoren, zeg je? Voor een zender met drie letters, MTV, MTV of iets anders, maar het begint met een M, een radiozender, is daar iets gedaan. Huh? Dat is gewoon een nieuwe radiozender. Een nieuwe radiozender met drie letters heeft iets gedaan in de televisiezender. Nee, sender? we hebben daar iets neergezet voor ja. die, die radiozender. Ja. Dan dus ze weer een signaal uit. Ja. En uh, ja, dat beïnvloedt de tv. Mijn buurman, die bij een andere provider zit... kan bijvoorbeeld Nederland 4, want dat zal de eerste RTL dus zijn, niet ontvangen. Ja. Een andere buurman kan nee, net uh, ja. 9, heet dat meen ik, of net 5, uh, niet ontvangen. Oh, wat een, wat een toestand. Mijn buurman naast mij kan zelfs 4 helemaal niet... Of, uh, ja, 4, dat is de eerste RTL, uh, ja. 5 geloof ik. Nee, dat is RTL 4? Nee, RTL 4. Ja. Totaal niet zien. Nou, dat is nog niet zo heel erg. Het is helemaal niks. Nou, <laughs> dan mis je nu niet zo heel veel, geloof ik. Maar het is wel, ja. Nee. Maar die straling die komt, dus nou ja, het beeld en geluid is 300 meter. Nou, dan staat het dan 600, 700 meter achter, ja, een kleine kilometer afstand. Ja. Nou ja, het is natuurlijk zo dus open. Maar ik zal wel eens weten hoe dat nou kan. Ja, nou, er is dus vast dat wel, wel iemand extra. die dat weet. Ja. Ja. Waarom de poesjes en de katten op plastic. Uh, uh... Ja, hele verzameling vragen, Hans. Wat zeg je? Hele verzameling vragen. Nou, twee maar. Ja. ja nou, dat mag wel. Heb je twee bij elkaar gespaard, toch? <laughs> ja. Nou, ik, ik ga mijn best weer voor je doen. Oké. Okay. En als ik naar huis ga, zwaai ik even. Dag ja, graag. Oké, okay. <laughs> doeg. Dag. 0800 1121. Helene. Ja, hallo. Hallo. Die mevrouw met de bruine suiker. <laughs> ja. Uh, ze moeten het gewoon in een glazen potje met een goed dekseltje doen. doe ik zelf ook. En dan heb ik nooit last dat het hard wordt. Oké, okay, dus, dus het, het ligt aan die knijper. Nou, knijper. Gewoon een goed dekseltje op een, in een glazen potje. Ja. Nou ja. Je zou toch denken dat als je de bovenkant goed oprolt... en je doet er dan een knijper op, dat het ook behoorlijk luchtdicht is? Nou, dat zakje, dat kan je dan zo'n beetje dicht plakken... als je niet alles gebruikt... Maar dat werkt maar half. Ja, ja, ja. Het doe het in een potje, dat is veel handiger. Oké. Okay. Nou, ik geef het door. Ja. Aan uh, Melanie. <laughs> en waar doe jij dan de bruine suiker in? Ook in de yoghurt. Ach, het is, en nou, in eigenlijk alles? Het is gewoon in alles? Nou ja, in de thee in de koffie. Doe je ook bruine suiker? Ja, waarom niet? Oh, is dat, is, is, smaakt het anders dan gewone suiker? Uh, het schijnt beter te zijn, want. Eh. Uh, uh, dat bruine dat schijnt juist het beste van de suiker te zijn. Dat is rietsuiker? Nou ja, die vind ik niet lekker. Dat heeft een bijsmaakje. Ja, daar zit een... Ja, een klein beetje. Ja. Maar de, de goede stoffen, die, die maken het bruin en dat halen ze eruit voor de witte suiker. Oh. Dus nou ja, verbind ik me dat het goed is en het maakt gewoon lekker zoet. Ja, nou, dat is helemaal waar. Nou dan, dan uh, ik geef het door aan Melanie, een uh, glazen potje met een dekseltje beter ja. afsluiten... Een oud honingpotje, of weet ik veel wat voor ja. ja. Heel handig. Oké, okay, dankjewel. Ja, oké. Okay. Doeg. <laughs> Mimi. Oh, Mimi heeft opgehangen. Mimi die, die, die hoort verhalen over yoghurt en bruine suiker. Die denkt, nou, daar heb ik nou wel zin in. Die hangt gewoon op. Die gaat naar de koelkast om yoghurt te halen. En die gaat graven in de kast naar de bruine suiker... met een vork dan de, de stukjes eruit. En dan... Uh, Kijken of er nog yoghurt te eten valt. Ja, eigenlijk is het uh, ook zo'n beetje wat ik uh, via de chat... en via uh, de Twitter en via de mail binnenkrijg... Dat, dat het luchtdicht moet zijn. Want er schijnt iets met glucose stroop of zo met bruine suiker te zijn... waardoor dat toch sneller gaat klonteren. John, goedenacht. Ja, met John. Hallo. Ik heb het antwoord uh, op de vraag van die mevrouw over die bruine suiker. Nou, kom maar door. Nou, dat verschijnsel heet, met een prachtig woord, hygroscopie. Oh. En hoeveel het ook mogen klinken, bruine suiker bevat zout. Hè? En zout is dan juist een stof die, uh, die uh, vocht aantrekt. Ja. Is dus hygroscopisch. Vandaar dat die bruine suiker altijd vochtig wordt. Maar in bruine suiker zit zout? Ja. En in gewone suiker niet? Ja, als je maar in een veel geringere mate, huh? bijna verwaarloosbaar. Oh. En zit dat er van nature in, of doen ze dat erbij? Dat weet ik ook niet. Oh, dat ben ik wel weer ja, benieuwd. We blijven, maar in elk geval dat, dat, dat er vocht aantrekken, dat heet dan hyroscopie. Het is een hyroscopische oh. stof, zout. Oh. En heb jij ook uh, bruine suiker in huis? Ja. Nou ja. Ja, ik eet het alleen maar bij mijn schoonmoeder inderdaad... in een beetje yoghurt, want die heeft het gewoon altijd in huis. Maar ik ook hoor nu dat het een, uh, een uh, goed verkocht artikel is, de bruine ja, suiker. Ik, ja, ja, ja, natuurlijk. Het is, het is ook erg lekker. Ja, dat is nee, wel weer lekker. Ik, ik doe wel mijn voordeel met... Uh... De, de, de raad die die ene mevrouw gaf, euh, door het in de magnetron in de, in de te zetten... Ja. ja, het is een idee om het weer droog te maken, ja. ja. Maar of het dan gaat klonteren, dat weet ik niet. Nee. Ja, dan kun je een beetje experimenteren met bruine suiker. Ja. ja. Maar het lijkt <laughs> me leuk eens deze oplossing te geven. Ja, hartstikke goed. Hygroscopie. Ja. Weer wat geleerd. Uit de natuurkunde. Da dankjewel, hè. <laughs> Ja, ja da oké. Okay. Dag. Dag. Dag. 0801121. Ik zal eens kijken of er nog meer binnenkomt op de Twitter. Want suiker, suiker leeft onder de Twitteraars, zie ik. Even kijken hoor. Uh, nee. Nou, dat, dat waren ze dan. Dus inderdaad, uh, een of ander glucosesiroop doet de bruine suiker plakken, staat hier nog. Dus uh, ik vind de hygroscopie wel, wel een goed verhaal, al uh, wist ik niet dat er zout in, uh, in suiker zat. Martie? Ja, hallo. Hallo. Je komt moeilijk door, want je, je komt maar bij tijden af en toe door de squel zijn. Dus uh, als het uh, slechter wordt, dan knal ik de radio, anders dan weet je het vast. Ja. Maar uh, mijn moeder die heeft uh, in het verleden in de Champions gezeten. <laughs> ja. En uh, ja, dan werden natuurlijk ook wel een champignon onderwerpen besproken. En uh, ja, dan natuurlijk ook van, van, van al die maten en zo. Dus ik, uh, gewoon heel simpel. Het is gewoon een kwestie van sorteren. Van sorteren? Ja, ik ga nu de radio knallen. want je komt niet meer door de school zijn. Ja, maar ik, ik zei nog non... helemaal niks. Ja, ik weet niet, want... De, de, ook uh, de onderliggende ruis die uh, verdween. Maar uh, die hele dikke champions uh, waar die man het over had. Uh, ja, mijn moeder die kwam dus ook een keer met een kilootje thuis en zat er zaten slechts drie champions in. En dat waren dan de champions die uh, voor de grote hotels en de, de dure bedrijven zeg maar, uh, eruit gingen. En de, de lage kwaliteit, zeg maar, en de kleinere, die gingen dan uh, voor de gewone man de supermarkt in. Oh, maar is het dan zo dat ze met dat ze in hotels en dergelijke grotere champions hebben, echt? Daar ja, pakken ze die hele dikke champions voor en uh, ja, ik hoorde er straks iemand roepen. hier, ze zijn veel vleesiger, geloof ik, ja. Ja. ja dat klopt want het is een hogere kwaliteit blijkbaar. En uh, ja, dat gaat dan om, uh, om het heel kritisch zeggen, de mensen met een dikke portemonnee. Oh, ik dacht juist dat vleesiger dat, dat onhandig was, want dat klonk in mijn oren als moeilijker te snijden. Ja, dat, dat, dat viel wel mee. Ja. Maar het is gewoon voor, voor die grotere bedrijven, die duur hotels en zo, die, die pakken er allemaal op. En dat is ook, ook met andere artikelen zo. Met alle voeding, al het goede dat wordt geëxporteerd. En ja, maar de, de, ik bedoel, de flutchampions, die kleine rotchampionnetjes, die inferieure pestchampionnetjes, die vind ik dan wel weer heel lekker ja dat, dat hoort het vaak hoor dat kleine dingen soms veel lekkerder zijn precies met ja, dus <grijpje> de werking en zo te maken maar, maar het is over het algemeen zo dat de beste producten die, die gaan uh, naar de dikste portemonnee toe oh en uh, er zijn dus wel veel de, de, de, de, doordat ze zo snel groeien zijn er inderdaad veel grotere champions maar die gaan dan naar de horeca ja, ja want ik zei mijn moeder die die begonnen dus zo. van ja die geloofde dat het niet zo gaan natuurlijk die dingen nooit gezien maar ze kwamen toch eigenlijk wel bij thuis, dus ja, dan, dan, dan, dan zien ze voor je liggen, drie stuks in een kilootje. Leuk. Ja, zo bijzonder. Het ja. lijkt me heel leuk, dus vanavond, jongens, vanavond eten we allemaal een halve champignon. Het ja. lijkt me wel leuk. Ja, ik ga er toch ja. eens naar op zoek. Ja, en als iemand dat dan niet weet, je zegt dat dan zo, dat ik dat ze bijna niks krijgen. En als er van die grote bonkers zijn dan, uh... ja. Ik vind het een hele goede, Marti. Dank je wel. Jo, oké. Graag gedaan. Een goede nacht nog, hè? Jij ook. Dag. Ik heb een heel toepasselijk plaatje erbij gezocht. En het lijkt mij op zich wel leuk om die even te draaien... naar aanleiding van dit verhaal. En dat is deze. dues. Time after time. I've done my sentence. Committed no crime and bad mistakes. I've made a few.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 Wien was dat? En we are the champions. Uh, Martijn? Oh, of Gerrit? een van de twee. Martijn of Gerrit? Iemand? Hallo? Nee, niemand. Dat is ook ingewikkeld, hè? Dat je dan uh, zeg maar 27 telefoonlijntjes ziet knipperen... maar niet weet wie dan onder welk lijntje zit. Gerrit, ben je hier? Gerrit? Ja, ik ben wel Ik hoor mezelf gewoon roepen via de radio die bij jou aanstaat. Is dat zo? Ja, maar dat geeft niks. Waar belde je over, Gerrit? Nou, ik wil reageren op je uitzending eigenlijk. Nou, dat mag hoor. Echt waar? Ja hoor. Nou, dan vind ik me helemaal vrolijk weer, Wordy. Oké. Okay. Nou, barst maar los dan. <laughs> Wel op je beste. Ja, maar <laughs> ik, ik, ik had een vraag die al in het verleden al minne keer gesteld is. Oh jee. Ja, nee, maar ik zou een, een, een deskundige daar zijn mening over willen horen. Oh. Wat is de reden, of de, de, de, de, de, moet ik het zeggen, wat, wat maakt het dat de zeeën zout zijn? Ik weet dat het met mineralen te maken heeft, met de, uh, rutsies in, in de ondergrond, met uh, vulkanen uh, uitbarstingen en zo. Yeah. En met misschien algen, ik weet het niet. Maar dat, dat vind ik een interessante vraag en ik heb er nooit een de hele kant over gekregen. Oké, okay. nou, het is in ieder geval een lekker, makkelijk, uh, kort, zo. Oh, cool. Word je dan nu op je, om zes minuten over half, zeven minuten over half drie, word jij op je mobiel ge sms'd. je bent op de radio? Ja, daar ben ik geweest, ja. Wie, wie, wie, wie sms jou nu dan? Ja, mevrouw, dat, uh, u kent me al lang nog vandaag. Ja. Ook uit de verleden tientallen jaren. Ja. Dat is een psychopaat, Marie Schamp uh, uit Utrecht. Oh, maar je noemt je vannacht Gerrit. Dat is een beetje verwarrend, hè, voorbij? Ja, nee, maar. <laughs> nee, maar u kent me er wel Aad Zonneveld. Ja, ik denk. Uit een de mooie stad uit de Duin. Ik zit met je te praten. Ik denk, die man die klinkt precies als Aad Zonneveld, maar die heet Gerrit. Ja, en ik kwam <laughs> bijna een jaar niet meer in de uitzending. En ik ben al 2,5 jaar worden we getraaid dat we, ik hem verdien. Maar dat oh, maakt Aad. niet uit. We hebben de diepe schrijfzakken lopen. Maar is het nog is wel nog belangrijker. De, de, de, de, Aad, is het nog steeds die Spaanse vriendin? Ja, inderdaad. Ah, nou, dat is wel mooi. En, en, ja, en nog steeds die, die psychopaat, die hysterisch psychopaat... de Brieke schampen Utrecht. En die gaat jou meteen een sms' als jij op de ja, radio. Die, dat is al tientallen keren gebeurd. En dan vergeet ik me mijn beurt te zetten. Wat ik nu weer gedaan heb. Ja. En, en die gaat dan storen in de uitzending, weet je wel? Ja. Ken je dat? Nou ja. Ik, ja. Maar, nogmaals. Ik heb regelmatig contact met de justitie. Met de politie en met mijn applicatie. En dat, uh, dat, uh, dat maakt ze nog een tijd, zie. En het schiet maar lekker het op, hè? Ja, sorry. <laughs> oh, oh, oh. En nu denk je, ik, ik bel als Gerrit. Dan ben ik er vanaf. Maar ze nou, brengt verdraste nee, ik, ik heb aan die meneer gevraagd, dus ik word een paar keer gebeld. en ja. Ik had gehoopt dat ik me terug zou bellen. Ja. Ik word al een jaar en morgen geweigerd. Ja. geweigerd. En dat begrijp ik niet, want ik heb dat niet bestaan. Nee, dat is, niet bestaan, raar, ja. dat is heel raar. Ik heb dat niet gezegd. Ik ben altijd eerlijk en open en eerlijk. En ik heb nooit beledigende teksten gebruikt. Dus ik begrijp, begreep helemaal niet. Waarom ik. Ga dat psychografen? Waarom ik gewaagd word in je uitzending? Ja, gek is dat. Want we hadden altijd goed gepakt in ja. de, uh, met, met uh, in de radio uh, uh, Zaterdag weet je hoor. Ja, ik weet er alles van. Ja, ja. met eh, uh, hoe heet je alweer? die aardige man. Johan Doesburg. Ja, juist, yes. nou exact. <laughs> Ja. En ik heb nog een bandje. Dat, dat mag je, als ik dat vind, van je het leuk vindt, zal ik voor je afdraaien. Dat toegejaagd wordt, ja? ja. En mijn naam gescandeerd werd en dat paas was van Zonneveld in de laatste uitzending. Weet ja. je op, op de camping in Amsterdam. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus ik bedoel, ik ben genagemaakt. hier. En daarom begreep ik helemaal niet waarom ik nooit bij jou in de uitzending mag komen. Nee. Misschien heb ik iets gezegd of gedaan. Ik weet het begon niet bijvoorbeeld excuses voor, maar ik heb nooit een al gehoord gezegd zegt tegen je. Nee, hoor, je nou maar ik denk geweest? aad, aad, aad, aad. Ja. Ik ik weet het niet hoor, maar ik denk ik, ik denk dat het komt. Doordat uh, dit is een programma van vragen en antwoorden. En ja. als ik jou aan de telefoon heb. dan zijn we uiteindelijk altijd acht minuten aan het praten. over uh, iemand die je stolkt. en uh, over uitzendingen uit het verleden. en over mensen die vroeger. Ja, maar dat, programma's het... ja, maar dat ging er maar niet om. Het ging om een ja. vraag. Ja, dat weet waarom ik. Zijn de, waarom zijn de zee... Aat, ja. Maar uiteindelijk zijn we dan altijd acht minuten aan het praten. over ja. dingen uit het verleden. mensen uit het verleden en uh, toestanden. Maar je vraagt het erom. Ik, vroeg, ik, vroeg, ik vraag er wel om, dat is wel waar. Maar dat komt omdat jij er altijd een beetje naar zit te verwijzen. En als ik zit naar de radio zit te luisteren en ik weet niet wie je bent, dan kan ik er geen touw meer aan vastknopen. Nee, maar nu weet je het wel, toch? Ja, ik weet het wel. Juist. Ik heb je al 800 keer aan de telefoon gehad. In het verleden zeker. Ja. <laughs> maar ik hoop dat mijn vraag uiteindelijk een beantwoord wordt. De vraag: waarom is de zee zout? Juist, Kijk, het maar, is in, in ieder komt, geval. Ik, ik heb ook scheikunde gehad en ik hoop dat iemand scheikundig onderweg is. Ik ja. Dat je ex dat expliciet uit kan leggen. Expliciet uitleggen? Ja. Precies. 0800 1121. Ik doe mijn best. En lieve Astrid, ja. ik wens je nog een hele prettige uitzending. En ik weet niet wanneer we contact met elkaar hebben, maar ik wens je alle best. Ik heb het gevoel dat we elkaar nog wel een keer spreken. Ik hoop het. Veel plezier achter de duinen. Dank je wel. Dag. Nee. Hoi. <laughs> 0800 1121. Kevin, goedenacht. Ja, goedemorgen, Astrid. Hallo. En daar is achter de vliegtuigen of zo waar ik woon. Maar... Zit, je, zit, je, zit je ergens uh, achter Schiphol? Ja, ik zit net <laughs> onder ook van Schiphol. Hè. Van, van, van onder de vliegtuigen van is onder dit, de vliegtuigen. Maar is ik heb ook het... een mooie herinnering aan die, aan die zaterdagavond. Hoor. Oh, ja hoor. Ik heb hier nog de CD thuis van Gert Leuring. Ken je die nog? Ja, natuurlijk ken ik die. Ja, Want... daar, daar had ik een CD van gekocht toen ik. Eerlijk waar? Ja, voor een tientje. Oh, dat vind ik dan wel heel sympathiek. Ja. Hij, heeft een, een nieuw, hij heeft een nieuwe cd uit. Oh, nou, ja, nu moet ik ook maar Dan moet ik dan eigenlijk is. even kijken of ik die hier ook heb. Ja, weet je, het, gaan we, met jou kan ik ook volgens mij 20 <laughs> minuten over ja. uitzendingen uit het verleden praten. Maar daar zit ja, ja, niemand ja, op ja, te ja. wachten. Maar ik kijk ja. onder, even of ik The Real Centimeters, want dat is het, het bandje van uh, Geert heet die. Oh, oké. Okay. The Real Centimeters, die hebben een liedje dat heet Mind Your Step. Dan hoop ik dat hij erin staat. Het zal wel niet... Nee, staat hij, in nee hij, staat, hij staat er niet in. En dan moet ik hem weer van YouTube kwijt. Ik neem hem oh. volgende week mee, gewoon. Ja, oké, okay, oké. Okay. Oh, dat is ik echt een leuk een, liedje. Vorige uh, week vorige week Gerard Ekdom gesproken... Jo. over dat liedje van de Brass, wat jij had van de... Uh, uh, hoe heet dat nummer nou? Dan ben ik weer de titel kwijt. Van de Brass? De, de, cloud, de Clouds van the ja, Moon. Ja, de ra -band. Ja, de ramen. Hoezo, de... ja. hoezo heb jij Gerard Ekdom gesproken? Nou, omdat ik niet meer op de telefoon kon komen. Dus ik had hem gebeld. Oh. Ja. <laughs> omdat ik het zo'n leuk nummer vond. Ja, het is prachtig, hè? Ja, maar, het is heel leuk. Maar leuk. jij had naar de uitzending van Gerard Ekdom van 3FM, Radio 3, uh, Hilversum 3, het station, gebeld. Ja. En toen zei, toen zei je van, er is een liedje en ik, ik kan niet meer op de naam komen. Ja, en ik heb het gehoord bij de nachtzister. Heb ja, je, dat dat je dat gezegd? Dat... Oh, dat vind ik die heel leuk. Van Londen, boven van het plaatje. Ja, het is echt heel mooi, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar wat belde je over? Ik, <laughs> <laughs> ik belde over die man met die storing op die coaxkabel. kabel Ja, oh, oké, okay. ja. Ja, want het verhaal was dus, want ik zet eigenlijk net pas de radio toen aan, want ik was net weer thuisgekomen. Ja. Um, het verhaal was dus dat die storing was met zijn uh, televisie ja. op een bepaalde net, toch? ja kwam door een zendmast in de buurt, toch? Ja. Dat is het verhaal. En ze hebben iets ja. veranderd in de, de zendmast of in de televisietorie. Ja. Ja. Nou, Het verhaal is, uh, de meeste mensen die hebben tegenwoordig digitale televisie, maar er zijn ook nog mensen die hebben analoge televisie. En analoge televisie is zeg maar gewoon een coax-kabel die van je televisie loopt naar zo'n muurkastje. Ja. Dat begrijp je? ja. Nou, in de buurt uh, staat een zendmast... waarschijnlijk van Digitenne, En Digitenne is van KPN. Ja. En dat uh, zendt in de ether uit. Ja. Dus dat uh, Digitenne gaat, zeg maar, via de lucht. Ja. Via, via bepaalde frequenties. Ja. Nou, het kan zo zijn... als je dus in de buurt van zo'n mast woont... waar dus die signalen de lucht worden ingeschoten... van Nederland 1, 2 en 3... en noem maar op voor DigiTennen... kan het zijn dat het op bepaaldezelfde frequenties zitten, um, die het kabelnet ook doorgeeft. Yeah. En wat dan zeg maar het probleem is, is als je een wat oudere kabel gebruikt, van je televisie naar je kabelkastje toe, dan gaat en die kabel die is niet goed genoeg geïsoleerd, dus dan heb ik het over de kabel die van de televisie naar het kabelkastje loopt. Yeah. En als die kabel niet goed geïsoleerd is, yeah. uh, dan gaat die als een soort antenne fungeren. Ja. In de buurt, als jij in de buurt van zo'n digitale zendmast woont, heb je ja. natuurlijk heel veel, ja, uh, hoe zeg ik dat, niet stralen, maar is het signaal heel erg sterk. Ja, dat is logisch. En, uh, ja. Nou, die kabel die gaat dan zeg maar als een soort antenne dienen, want die is niet goed genoeg uh, afgeschermd. Mm -hmm. En die vangt zeg maar dat digitale signaal uit de lucht op, maar daar kan niet voor de rest niks mee omdat hij op datzelfde kanaal bijvoorbeeld uh, Veronica doorgestuurd krijgt. Ja. En dan gaat Veronica dus storen. Ja, maar in dit geval is er dus iets veranderd. Ja. Dus blijkbaar wordt er dan op, op, precies op dat kanaal waar hij Nederland 1 heeft zitten... opeens meer, ja, meer verzonden, zeg maar. Uh, nou, er wordt niks meer verzonden. Kijk, uh, ik noem maar wat... Uh, Bijvoorbeeld Nederland 1 wordt doorgegeven, ik doe het maar nee maar, het kanaal hij... nee, maar er is wel iets veranderd. Ja, dat kan, want ze kunnen, zeg maar, bij DigiTen kunnen ze natuurlijk op een gegeven moment van bepaalde zendfrequenties kanalen gaan wisselen. Ja, en als ze dat dus doen, dan heb je als uh, uh, omwonende dus een probleem, want opeens gaat er een zender storen, terwijl die er voorheen niet stoorde. Ja. Nou, en dat kan je dus voorkomen door. Ja, dat klinkt een beetje stom. Door een nieuwe kabel ertussen te zetten die wel goed geïsoleerd is. Want oudere kabels die waren vroeger niet goed geïsoleerd. En die ja. gaan dan als een soort antenne fungeren. Maar hij zegt dus: van ja, maar dat, dan moet ik 14 meter dure kabel gaan kopen. Ja. En uh, ja, dat is dan dus inderdaad het probleem. Ja. En bij wie moet je dan zijn? Moet je dan bij uh, de kabelboeren, om het zo maar te Bij UPC of bij Ziggo zijn? Of moet je dan. De KPN met digitale aansprakelijk stellen, omdat zij eigenlijk de stoorzender zijn. Ja. ja, je moet eigenlijk gewoon bij degene zijn bij wie je die... Ja, nou, dat kan natuurlijk niet. Ja, je kan niet zeggen het... van er is iets veranderd, dus nu wil ik een andere kabel. Ja. Uh, nee, dat... Ja. <laughs> dat is inderdaad het, uh, het lastige gedaan. En overigens mensen die digitale televisie hebben, hebben er minder last van. Ah, dat is misschien een tip voor Hans dan. Ja. ja. Ja, op een gegeven moment gaat toch die analoge kabel eruit, dus dat gaat vroeg of laat gaat ook een keer komen natuurlijk. Ja, ja. Ja, dan moet hij overstappen. Ja, dat ja. wil hij niet. Ja. ja, overstappen doe je zo tegenwoordig hè. Dus... Ja, oh, dus uh, je, kun, je kunt nog commissie vragen ook ergens. Ja. Nee, nee, nee, nee. Het enige wat ik wil zeggen is dat je dan zes weken geen televisie hebt. Ja, dan kun, je, dan kun je nog flink pech hebben inderdaad. Ja. Inderdaad, ja. hè wat vervelend voor Hans. ja. He, ik wil het graag voor hem een, voor een oplossen, maar dan moet ik zelf in de televisietoren klimmen en wat, en wat, en wat uh, zendertjes uitzetten. Ja, gewoon de frequentie wijzigen toch? Dan, ja. uh, dan is je er vanaf. Kijken of ik dat kan. Ik denk het niet. Dat is wel jammer. <laughs> Oké. Okay. Ja. Hey, maar uh, over de ra-band gesproken? Ja. En dan wist natuurlijk Gerard Ekdor meteen welke plaatje het over had. Ja, die wist het gelijk, maar die wou niet draaien op de radio. Echt niet? Nee, die wou niet draaien. Hoe kan het nou? Een dus... stomme plaat, zei die. Nee! <lacht> ja, Dat kun je ja. toch geen stomme plaat vinden? <lacht> maar wat zei je dan? Wat zei... Je, je zei, ik zoek een plaat die en toen? Nou, ik uh, zoek een plaat uh, van uh, een vrouw die belt al naar een, een of andere uh, telefooncentrale toe. En die probeert contact te krijgen met iemand op Mars. <lacht> Dat ja, toch? Ja. Nou, toen wist hij het al gelijk. Ja, toen, oh, de, dan, hij wist meteen dat het de Rabend met Klaus was. Ja, Kosten. hij wist gelijk dat het de Rabend was. Ik had het vorige keer uh, verkeerd verstaan, denk nee, Dat doe ik wel vaak. Ja, de Rabend. Ja, dat is dat een soort Freudiaanse onthoudmanier. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja. het is de Rabend. R-A-H. En dan Bend. Ja, ja, ik heb ik hem eens op YouTube gevonden. Dus hij staat in mijn favoriet. Dus... Nou, ik hij staat ook aan, hier op Radio bedankt. 1. Dankjewel, Kevin. Ja, dankjewel. Hoi. Hoi. Good evening. This is the, the Intergalactic Operator. Can, can I help, I help you? you? Yes. I'm trying to reach Flight Commander B. R. Johnson's on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. Yes. Thank you, Operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Do you sleep?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 Ik blijft echt zo'n verschrikkelijk mooi liedje vinden. <laughs> Ik hou gewoon heel erg van als er een verhaaltje in een plaats zit. En uh, dit verhaaltje is dan wel wat ver gezocht... van een vrouw die haar man belt, die op ruimtereis is... en die een hele tijd niks van zich laat horen. Maar het, is wel, het is, blijft een heel mooi liedje. Bart, goeienacht. Hallo. Hallo. Ik heb echt een vraag voor jou als dit... dat heeft iets met, jou, met jouw nachtjes te maken... Dus eigenlijk is uh, dit de vraag der vragen, begrijp ik. Ja. Nou. Uh, ik vraag me af waarom ze een po, die de mensen voorkomende met name, een nachtspiegel noemen. Oh ja. Dus een po, een pispot, zo gezegd, ja. waar hoe ze zeggen, dat noemen ze een nachtspiegel. Waar, waar komt dat vandaan? Nou, dat heb... is ik wel een poosje af. Ik heb toevallig, heb ik er laatste een op moeten halen voor een, uh, voor een uh, zieke kennis. Oh? Ja. Een pool? Ja, die kun je dan lenen. Die kan je huren, ja. Ja, nee, je hoeft er ja. volgens mij niet eens voor te betalen als je lid bent van een bepaalde vereniging. Nee, precies. precies het ging een wereld voor mij open weer. Maar, um, <laughs> <laughs> maar die, het zag er eigenlijk uit, dat het, het, het, wist ik niet, maar deze zag er eigenlijk uit als een soort steelpannetje. Iets groter dan ja. een steelpannetje? Ja, die gebruiken uh, ze van het ziekenhuis. Ja, maar je ja, zou ja. kunnen zeggen dat het een soort kruising tussen een spiegeltje en een, een spiegel en een um, steelpannetje was. Ja, ja, nou. Maar nee. de oude versie van heel vroeger, weet niet of dat zo'n steelpannetje-versie was. En toen heette het al Nachtspiegel. Ja. Wanneer kwam het in je op, deze vraag, Bart? Nou, he, al, he, al een paar weken. Oh, je loopt er echt al mee rond? Ja, ja, ja. ja. Maar er was een moment Ik heb echt geen je... slapeloze nacht ervan, hoor. Maar... <laughs> en ja, maar er was ja. een moment dat je dacht van... Oh ja, waarom noemen ze zo'n ding een nachtspiegel? Ja, wanneer was dat vanavond, dan? Ik heb, al, ik heb vanavond al een paar keer gebeld, maar toen kwam het weer niet door. Verschrikkelijk, hè? En he? nu heb ik eindelijk te pakken. Ja, en nou laten we ook niet meer los. Want... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Bart, wanneer was dat moment? Hoe bedoel je? Dat die vraag in je opkwam. Nou, een paar weken geleden. Ja, maar er moet, moet het toch getriggerd hebben? Nee, eigenlijk, dat kwam zomaar ineens in op. Oh. Ja? Nou ja, je hebt van die dingen, die komen ineens in je op natuurlijk. Die soms... ineens... Ja, die komen ineens in je op. Soms zijn het de beste ideeën en soms is het gewoon een vraag. Ja, <laughs> nou en, en dit was, ik denk, nou dat is echt een vraag. Dat is echt een vraag voor de nachtzuster... Hoe lang kun je nog wakker blijven, Bart? Nou, langs, lang genoeg hoor. Ja, je gaat nog het antwoord in ieder geval nog wel meekrijgen. Ja, dat, uh, dat hoop ik wel te krijgen. Oké, okay, nou, dan ga ik mijn best voor je doen. Al oh, goed. fijne nacht, Bart. Prettige uitzending. Dag. Dank je. 0800 1121. Voor als je weet waarom een ouderwetse Po ook wel een nachtspiegel wordt genoemd. En er zijn natuurlijk nog meer vragen die, uh, die openstaan. Dus uh, je kunt uh, blijven bellen met je antwoorden naar 0800-1121. En uh, waar ik dan wel benieuwd naar ben, want dat is nog niet echt uh, te sprake gekomen... maar dat is dat kouwen op plastic. Dus die vraag van Hans. Die wil graag weten waarom alle katten op uh, plastic zakjes kouwen. Nou doen ze dat niet allemaal, weet ik uit ervaring. Maar veel doen dat wel, dat kouwen op plastic. 0800-1121. Hermine. Hallo. Ja, met uh, Hermin. Ja? Ja. Ja, nou, ik uh, ik heb al een, ja, een vraag. Ik kwam opeens hier op. Van een week zat ik naar Discovery te kijken. Ja. En daar hebben we altijd van die mooie uitzendingen. En dan hadden ze het over de maanlanding. Ja. Nou ja, die heb ik al zo vaak gezien. Maar nou dacht ik, wie heeft dat gefilmd? Dat kan toch niemand terug hebben gestaan om het te filmen. Want ze zetten de eerste stap op de maan en, <lacht> en ze hebben het opgenomen. Ja, dat vind ik zo raar. Ik denk, is het allemaal nep of is het echt? Ik zie het nu ook helemaal voor me dat er eerst zo'n heel klein raketje landt. Ja. Daar komt dan een cameraman uitgerend. Ja. Die, die plucht zijn camera in ook op de maan ergens in een stopcontact. En dan gaat hij klaarstaan en dan zegt hij in zijn walkie-talkie... Ja, kom maar, ik sta al, hoor. Ja, ik staal, ja. Hè. ja. Oh, dat kan ook nog dat ze gewoon ja. een, een, een, ja, een, mannetje dan, hè. een ploeg op, op de maan hebben ingehuurd. Ja, maar het is niet bekend, hè. Hebben we eigenlijk nooit er eigenlijk nooit over gehad, de mensen die je daaruit uitzenden. Maar je hoort nooit van hoe ze dat hebben gedaan. Ja, ik kan nou ook die beelden, die kan ik gewoon bijna voor me halen. Dat is heel gek, want ik was toen, geloof ik, nog niet geboren. Wanneer was het? de maanlanding? 62 jaar, In de 60e jaren, 64 hebt, of zo? 61? 61, 62? 69. nee. oh nee, het was later, ja, ik vond, ja het ik was... Het niet meer. Nee, ik, was nog, ik, was nog, ik was nog niet geboren, maar ik, ik werd al wel besproken. Dat was in 1969. Ja, toch? Ja. Toch van het begin? Ja, dat wist ik niet. Precies. En iemand moet dat inderdaad ja. gefilmd hebben. Ja, en, en zijn ook een, hele een heleboel mensen die het denken dat het allemaal opgesplitst echt is geweest, hè? Ja, dat het gewoon in een studio. In een studio. Uh, ja. En er komt nu ook een hele, uh, hele uh, uh, een, ja, spannende film, wil ik zeggen. Maar een beetje een, uh, een vrij drukke film, Transformers 3. De, waarschijnlijk zegt het je niks. Maar er zit ook dat moment in van die maanlanding. Dat ja, ja. is echt heel leuk gedaan. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Maar um, uh, ja, het kan ook zijn dat het gewoon allemaal in een televisiestudio is geweest. Hè? Gewoon. Ja, en dat weet je dan niet. Weet je dan niet hè? Want de, ja, de mensen... Wat ik dat leek, het zag er allemaal heel echt uit, met die, uh, dat die mensen in die uh, shuttle zitten. Ja. En ja. dan denk ik, ja, de, nou het was een hartstikke mooie op, uh, film. En ik denk, nou, mag, nou snap ik, uh, één ding niet. Nee, wie heeft het gefilmd? Dat we dat hebben Hoe die, dat? Dat? Ja, dat, dat? Daar hebben we nooit, nooit het over gehad, hè? Nee. Mensen, ja, dat, dat Ik, uh, over ik over kom over erop gehad. terug Hermine, 4080112. via 0800 1121 bedankt voor je vraag. Ja. Dat bedankt, hè. Goeie Oké, okay, dag. Ja, wie heeft het gefilmd? Weet je wie het was? 0800 1121. Tot zo.